070-390-5454 als je wil reageren op alles wat er in de stad Den Haag gebeurt. De rellen, de toestanden rond de dood van uh, Mitch Henriekes. Vandaag maatregelen afgekondigd door burgemeester Josias van Aertsen om ervoor te zorgen uh, dat het uh, in de Schilderswijk allemaal weer een beetje normaal gaat verlopen, s'avonds en uh, nachts. We hebben Jaap uit Laak ook in uh, Den Haag aan de lijn. Jaap, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Wat wil je zeggen, Jaap? Nou, ik wil in ieder geval uh, mijn medeleven betuigen namens uh, mij uh, aan mijn, uh, familie en vrienden van Mitch. Want uh, ik vind het uh, heel erg wat er gebeurd is. En ik kan natuurlijk niet oordelen, maar wat ik gezien heb op dat filmpje... Ik vind ik het niet normaal dat met met vaartman op iemand gaat zitten natuurlijk. Wat hij ook uh, gezegd heeft... Bedoel, uh, ja, ik bedoel, ik keur het natuurlijk uh, wel af natuurlijk. Maar die rally, uh, het zijn niet... Al, Alleen maar mensen uit de Schilderswijk, denk ik. Want ik denk dat ze uit heel Den Haag een de omgeving komen die de rellen komen schoppen, denk ik. Ja, dat zei de burgemeester eigenlijk vandaag ook hè, op de persconferentie. van We hebben ja. aanwijzingen dat er inderdaad ook jongeren van buiten komen. Uh, waarom zouden ze dat doen, denk jij, Jaap? Waarom trekken ze allemaal richting die Schilderswijk? Nou, ik denk sensatie. En niks anders dan dat? Dat het idee. Ik denk het wel, ja. Hoe, hoe kijk jij naar die rellen als je dan die beelden ziet op de televisie en erover hoort op de radio? Uh, met de afschuw. Ik vind het uh, niet normaal, uh, nee. Ik bedoel, uh, ja. Ik, uh, ik snap niet wat mensen daar uh, leuk aan vinden, weet je wel. Nee, daar nou, woon je zelf in Laak. Merk je er eigenlijk ook iets van? Bijvoorbeeld van die politiehelikopter uh, die nu ja. al drie nachten boven onze hoofden zweeft? Uh, uh, sirenes en uh, de helikopters. Maar hier in de wijk zelf is er nog niks aan van. Nee, uh, burgemeester Joost van Aarts he, heeft vandaag natuurlijk een persconferentie gehouden. Uh, gezegd uh, als het nodig is uh, dan doe ik een samenscholingsverbod. Uh, uh, dan uh, neem ik je scooter in uh, beslag als je daar rellen mee schropt. Denk je dat uh, de maatregelen die hij heeft afgekondigd dat die voldoende zijn? Nou, ik denk wel, uh, ik heb wel zo'n vermoeden dat dat wel helpt. Want hier in de Raak is het uh, jaren geleden ook een keer mis geweest met die uh, EK in die WK. Ja, Jongboekplein. Ik heb wel geholpen die maatregelen hier. Kortom, je hebt wel vertrouwen in wat de burgemeester vandaag uh, heeft gezegd, dat dat uh, zijn werk gaat doen. 200 procent. Goed zo. Ja, dankjewel. Hè. Laten we hopen op een rustige dankjewel. nacht. Dankjewel. En dan heb ik ook uit Amsterdam helemaal uh, mevrouw Pech.